Een zonnig begin van de tweede uur van Zandvoort op zaterdag bij CFM. Joden, de Gibson Brothers en Kees Mia Vida. En laten we hopen dat het maandagmorgen ook nog een beetje mooi weer is. Zit je nou in de auto? Nee, werk toe. Op maandagmorgen, ja. Want dan worden wij herhaald, Albert uh, Jan. Klopt, Dus maar. we luisteren naar dit programma en dan regent het. Nee, we zullen het toch niet meemaken, hè? CFM voor Zandvoort en de regio. Laten we hopen dat het in ieder geval droog blijft, toch?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 Social Club samen met uh, Elvis Crespo en veel anderen. Ga er lekker van genieten op deze zonnige zaterdagmiddag. <middels> Jou gedraaid voor uh, Karin van der Hema, Ja, Albert Aangevraagd door de illusionist met een kwast. <lacht> ja, wie zal dat wezen? Wie zal dat zijn? Ik heb geen idee hoor. Helemaal niet. Je de Buona Vista Sousa Club. We gaan weer naar Amsterdam, want uh, trouw ons beginsel speelt tegen SV Zandvoort. En Joop is uh, daarbij aanwezig, uiteraard, uh, voor ons. En uh, juist ja, zijn ze een beetje aan het einde van de eerste helft, Joop. Is er al wat gebeurd? Jazeker. Toen jullie naar het wereldnieuws van Somfort in zeer wijde omgeving uh, luisterden, scoorde Somfort op een hele mooie paas van Ronald uh, uh, Kalers. En, en, en, was het uh, Juriemans die heel simpel de bal achter de keeper kon uh, plaatsen. En toen je net inbouwde, toen was het uh, TOB dat via uh, een schitterend bal, echt waar, Vanaf de, de hoek van het 16 meter gebied, uh, buiten van TRB, uh, Boyden 13, iets te ver voor zijn doel, waarschijnlijk stond, komt verslaan. En dus is het stand nu 1-1 en dan nog maar heel kort te gaan op dit moment. Uh, Zandvoort dat, uh, dat eigenlijk wat meer het beter van het spel heeft. Dat zit, men, men zit vaker op de helft van TRB dan op de helft van Zandvoort. Uh, en, maar daar, daar komt er komt eigenlijk helemaal niks uit. Misschien, de warmte weet ik niet, hier weer een hele goede bol van Barcelona zonder schepping. Nou, Patrick van de Oort, van de Oort, op de rechterkant, wordt er gestopt. Door uh, de uh, linkse half van de Bogia via zijn benen in ieder geval over de zijlijn en Bas mag gaan gooien. Lenners, die, ja, die, staat even te kijken. Er weinig bewegingen. Hij moet die bal toch kwijt. Nou, Friesen-Rikkers. Rikkers ligt een breed, maar er staat geen zand voor het spelen. Alleen iemand van TOB die heel simpel die bal kan overnemen. En TOB gaat zoeken naar de aanval. Dieptepaas nu, naar de nummer 10. Uh, okay, dat gaat heel makkelijk langs, langs aardeweg heen. En de gaat liggen, gaat aanleggen. Oh, dat is er aangeraakt. Ja, goed, hij werd de richting veranderd door Jan Sullenveld. Maar Boris was attent en kon die bal, uh, toch vrij simpel eigenlijk oppakken en mag hem nu gaan uitschieten. En dat doet hij naar, even kijken, richting Nijsjob die kan er niet bij komen. Die bal gaat ver overheen, over de zijlijn, het TB mag op een eigen helft, diep op een eigen helft, die bal gaan ingooien en dat zal dan nu gaan gebeuren. Even kijken, naar de keeper. Ik mag hem dus niet in de handen nemen. Wordt teruggespeeld naar linksachter, rechtsachter moet links ik uh, zeggen. Naar middenveld nu. Nog steeds TOB in de aanval. En dat probeert daar uh, Julian Bans ertussen te komen. Dat lukt niet. Nog steeds TOB, maar diep op hun eigen helft. En daar is het Zandvoort die kan gaan overnemen. Net mannetje op 4-5. Daniel Arendt. we geeft niet de daar. op. even kijken wie is dat. Dat is er En dan is het een ja, ja, schitterende En ik moet even kijken wie dit is. Ik denk dat het Max Aardenwerk is. Ja, Aardenwerk krijgt daar schitterende paas. Die kan daar de keeper verschalken. Zandvoort lijkt vlak voor rust met de 1-2 zomaar. Dat is natuurlijk erg prettig, laat willen zijn. En ja, het is nu heel kort dag eigenlijk nog voordat het de rust is kom ook nog straag naar het midden toe. Zandvoort moet nog op eigen helft gaan komen. Ja, dat komt allemaal. Dat heeft natuurlijk te maken met de warmte hier, benauwd. Eh, tussen de bomen, weinig eh, wind. Eh, op vol, zon En eh, dat, eh, ja, dat stelt allemaal mee, natuurlijk. Goed, afgetrapt nu door TOB. Boven dat uiteraard de rust, het, dat vind ik. Ja, Stereotypisch, dat hoeft natuurlijk niet per se, maar het wordt over het algemeen gedaan. Goed, we hebben een mooie dieptepaars op de nummer 7 van de THB. Op de helft van Zandvo, dik op de helft van Zandvo zelf. Rans de 16 meter gebied. Probeer daar Jan zonneveld te passeren, Dat lukt niet al te snel, want zonneveld is een goede verdediger. Dat weten we. Uh, als je maar traint, dan is er niks aan de hand met die jongen. En de bal wordt eruit gehaald. Nog steeds THB, in de avond. En daar is je een man die kan overnemen. Man, met, met snelheid, met snelheid, naar... Uh, gaat hij naar uh, Berg? Nee, maar hij blijft de bal in de voet houden. Probeer de mensen te doen. Hij gaat gepacht 16 uh, meter gebied in. Kan je -ie er iets mee? Nee, hij staat verde twee verdedigers van hem En En speelt hem terug naar Pepi van, uh, van Zandvoort, van de Oort. Midden naar, uh, naar Ronald Kalens. Kalens die uh, een heel wijd zelf voor open heeft. Speelt hem breed naar Arends, uh, Danilo. Arends uh, raakt de bal bijna kwijt. En geeft hier een diepe baas uh, Helemaal naar Berg. Berg moet die 16 meter uit, helaas terug naar Arends. Arends. Uh, de bal aan de voet gaat hij nu naar uh, vaas Rikkers. Rikkers. Die staat in de 16 meter niet En dat is jammer, helaas. Maar de bal gaat via jaar uh, voet van een verdediger naar, uh, naar buiten. En Sandvoort mag gaan gooien. Nee, Sandvoort mag niet gaan gooien. Zie ik. Rudra, typisch. Goed, uh, TLB mag gaan gooien. Uh, ter hoogte van hun eigen 5 meter gebied. En uh, dat zal dan nu gebeuren. Of het nog door kan gaan, weet ik niet. Er zijn weinig. Uh, er zijn twee blessure geweest geen idee hoeveel de dus schrijver er natuurlijk bij gaat tellen. Maar Santon mag nu gaan gooien. Naar, even kijken, uh, Mans. Mans naar uh, Neidserberg. Berg naar Rikkers. Vijzer Rikkers. En dat is uh, aardwerk. aardelijk niet de paas, paas, kan je er even iets mee doen? Nee, uh, ik kan er helaas niks, doen. het wordt gevraagd en gevolgd van buitenspel. Het was een, een mooi spelletje, het was er erg interessant, maar waarschijnlijk stond uh, aardelijk niet even buiten de spel En dat werd gevlocht en dat signaal werd door de scheidsrechter overgenomen door de arbitre van dienst. Zonder we toch weer, in balbezit. Patrick van der Woord. En ooit, ik ga proberen daar een, eh, uh, te plaatsen. Ja, gerukt, dat loopt naar. Even kijken, kan dit niet zien? Nummer, kan ik niet zien. Ik Wat het, gebeurt bij mij vandaan, van de andere kant van hetzelfde. Uh, het is nog steeds soms wat in bal bezit. Uh, even kijken, Daniel Arends. je Krijgt de vrijheid nee mee, op de rand van de 16 meter gebied. Gaan we dat even meenemen? Denk ik. Als het goed is, ja, komt die bal. Oh, oh, oh. Wordt, een uh, gele kaart. De speler heeft geen afstand genomen van die vrije op Ares allemaal vrij snel. Beetje, beetje raar eigenlijk. Dat, dat wil je niet als vrijzetten. zetten. Uh, Ares had uh, nog geen twee tellen die ballen schiet toen. Tegen de speler aan die binnen uh, 9,15 meter 15 van de bal stond. En dan krijg je in principe een gele kaart. Maar ik vind dat een beetje flauw. Dat is niet nodig. de vraagt deze wedstrijd ook niet dat ze ballen. Uh, er is wel een, eerder een gele kaart is gegeven. Maar dat was dan ook wel een terechte gele kaart. Maar dit is... Uh, een beetje, beetje spijkers op lachwater zoeken. Maar nog steeds mag Zandvoort die vrije nemen. maar die rand van de 16 meter gebied. Even kijken, is het nog steeds ah, aardig? Nee, Max Aardewerk. Aardewerk. Gaat van vrije schop heeft hij normaal gesproken. Komt die bal? Komt goed. Nee, valt net niet goed. En die gaat over uh, Vierthof, vanuit verdediger van, over de achterlijn. En dat betekent dat Zandvoort en vrije schop mag nemen, of corner mag nemen. En dat gebeurt voor Zandvoort gezien vanaf de linkerkant van het veld En dat gaat, uh, Nuitseburg, die gaat dat doen. Dat doet dat uh, altijd.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 Uh, um, ik, ik heb al in de laatste wedstrijden van het vorige seizoen, ook hier uh, de bekerwedstrijden, van Dachbach Dagbakup, als de KVB-beker, heb ik het regelmatig gezien: dat die corners gewoon slecht zijn. zelfs van laag op kniehoogte, hoogte, daar heb je niks aan, dat wil je ook niet. Dus die ballen moeten gewoon hoog en dan op de penalty stuk worden.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 de Salvoorts Radio. Bij CFM Salvoort hoor je Super Heavy en a Miracle Worker. CFM Race Radio, Pit Report. Ja, en als je deze deal hoort, weet je dat het weer tijd is om over te gaan naar het circuitpark Salvoort. Daar zit bij de Trophy of the, of the dunes Willem van Nissen. Willem. Goedemiddag. Willem, goedemiddag. Hoe is het daar? Ja, even te genieten van het zonnetje. Nou, je hebt helemaal groot gelijk. Afgeluid maar... Je hebt helemaal gelijk. Nou, ja, het is hier, uh, ja... Uh, prima, we hebben een hele uh, leuke race dag tot nu toe. Ja, uh, in ons vorige uh, gesprek dat je mij belde, toen waren we net uh, van start gegaan met de uh, Services Youngtimer uh, Touring Cars. Die hebben we nu uh, één rondje afgelegd. <laughs> dat heeft er niet mee van doen dat het uh, sukke oude auto's zijn. Dat zijn al... okay. <laughs> maar in de eerste ronde, ja, achter op de circuit was er een uh, drietal auto's uh, die elkaar raakten, ja... We de baan op een uh, manier uh, dat uh, verder rijden met de over uh, de 40 uh, onverantwoord werd. Ook een van de rijders, uh, ja, die is met allemaal langs afgevoerd hier naar de shoproom. Voor zover ik weet, uh, niet zo ernstig. De hier is meer om te kijken of er überhaupt uh, wat met de baan aan de hand is. Nou,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 Ja, dat gaat zeker uitlopen, want uh, als je kijkt naar de bocht en uh, naar het tijdschema, dan hadden we nu al 5 uur geweest moeten zijn met de uh, porteur. Uh, dus we kunnen min of meer uitgaan van een half uur vertraging. Oké. Okay. Dus uh, oh, deze jongens gaan nog even door. En dan krijgen we straks nog uh, rond de klok van 4 uur een prachtige raceklasse. De Historic Monoposto's. Wat zijn dat voor auto's? Uh, nou, daartussen zit nog de Formule 4 uh, race. Uh. Ja, dat weet ik wel. Maar het gaat mij om die Historic auto's natuurlijk. Dat begrijp ja, we je wel. We vertrouwen rond 4 uur. Maar rond 4 uur hebben we eerst de Formule 4, uh, denk ik. De, dan Goh, historische, uh, dit zijn dan de historische uh, tourwagens. En dan krijgen we straks uh, historische uh, Formule auto's. En dan moet je denken aan wat, uh, ja, wat je vroeger. Ik ga de ja. Ik weet niet of je oud-out iets zegt, dat zijn uh, Formule Auto's uh, met Volkswagen uh, motoren. Dan hebben we ook uh, nog een hele batterij van uh, oudere uh, Formule Forts. Uh, van uh, lang, lang geleden, vanuit de tijd dat uh, Michel Blekermolen uh, en uh, Jan Lammers, uh, onder andere, nog actief waren in uh, Formule Ford. En in dat veld zien we ook dan weer terug uh, wat Formule Ford uh, 2000, voor Formule Ford uh, met uh, 2 liter motoren en wat uh, vleugels. Goed, daar moet je aan denken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 Just gonna 25 is Wat willen ja, nog meer. Je de Good Vibrations. ZFM Voor Zandvoort en de regio. Het is even uh, een half vier. Dat betekent tijd voor de evenementagenda. Wat kunnen we de komende dagen al gaan doen, uh, albert Nou, ik zeg wel maar voordat alvast dat ik niet compleet ben, want er zijn nog veel meer evenementen, maar dan kun je even kijken of we daar nog tijd voor hebben om dan later... In te je proberen. hebt een half uurtje. Dus ja. <laughs> nee, ga nee ga dat wel. kan niet, Dan moet moeten straks weer naar het voetbal en dan moeten we weer naar okay. het circuit. Dus het is hartstikke druk. Goed, nou, zoals u wellicht allemaal weet is mom momenteel de uh, Ironman contest aan de gang. En dat is van uh, st bij Strand uh, Skyline en het is om 12 uur begonnen, dus absoluut een stukje knappe sportieve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 Zandvoortse Radio met juist Kissing, de Pink en One Step. Het is inmiddels, of de tweede helft is inmiddels begonnen in Amsterdam, dat wil ik zeggen. Dus snel weer over naar Joop Fris. Joop, goedemiddag nogmaals. Ik versta je bijna niet, geen idee waarom, maar ik ga gewoon praten maar. is begonnen met een wissel, want Daniel Arens is blijkbaar toch gebaseerd geraakt. En daarvoor in de plaats is gekomen Maurice Mol. Zandvoort heeft daarna door Avallers gezegd: de een geweldige goal! Prachtig doelpunt. Nijsenberg! Nu wel op aangeven van de vijfde rikkers. Schietende goal. Dat eh, gewoon de vijfde avond van naar de rust. Dus Andrew heeft wel eigenlijk alleen maar daarna aangevallen. Het begint van de rust. En dat eh, is de nou Rustig, rustig, rustig. Echt is dit prachtige doelpunt van Iijsenberg die het. Moet ik zeggen, moeilijke wedstrijd Hij komt niet goed Naar voren toe Het kan allemaal wat simpeler Als je wat meer overtuiging had. En dat mis ik eigenlijk een klein beetje Bij deze toch wel jonge balkunstenaar Want hij is gewoon talent Maar goed, het moet er ook uitkomen natuurlijk Goed, de bal is ondertussen weer uitgenomen Door Theo Bergen En daar gaat Vijs Rekkers Die probeert aan die bal te pakken Lukt het niet? Nee, lukt het niet Terug teruggesteld in de keeper Die moet alleen bij een doen En die bal zoveel mogelijk wegtrappen En dat ging richting Barcelona naar uh, Max Aardewerk. En die bal is nu in, in handen van... Toen is voor de van Top. En wordt weer overgenomen door Zandvoort. Nee, toch niet. Uh, Pittig uh, van Doorn kon er net niet bij komen. De, de Top probeert er over die middellijn te komen. En er is eigenlijk een keer gelukt tot Sandvoort. Dat verdedigt vooruit. Dat is helemaal goed. En hier is een, bal, een prachtige bal van Julienmans. En die wordt toegesteld uh, door een verdediger van Top naar zijn eigen keeper. En dat is... Uh, dat er heel kort werk was. Dat, uh, Sandvoort mag nu gaan gooien. Want de keeper die schopt die wel over in zijn lijn. En is Pittek ik Gooit richting richting War. Alles vrij. Dat gaat hij doen. Nee, hij stopt af. Hij stopt af. Hij gaat toch proberen die man te passeren, want zo is hij gewoon. Je terug naar de en via de rug van de nummer 4 van TB. Gaat hij bal over de achterlijn. Nee, hey, dat is raar, want het is gewoon keihard en corner. Dat is niet zo. Dat kun je niet anders. De, ja, de arbiter die, die, die verdient, die dat niet over het signaal van de grensrechter. voor de assistent schrijft dat, moet ik zeggen. En dat betekent dat uh, TLB die bal vanaf de 5-meterlijn mag gaan nemen. Dat is de keeper, uiteraard. Bij nee, de grens uh, is het uh, niet helemaal op orde bij TLB Als je probeert dan toch in ieder geval eruit te komen. Gaat die bal komen? Nou, links buiten. Die bal die uh, schietend op en maakte uh, dat ze de 1-1 inleiden. Oh, Goed, Soms staat nu met 1-1. Uh, 3 voor. het vrije trap tussen Antvoort. We hebben nog zo goed als een hele tweede helft te gaan. En Sanford Light met 1-3. Oké, okay, dankjewel Joop en straks weer bij je terug. Penso como el cielo voy a podar un jardín para que adorne tu cuerpo en un mar espeso y ancho más ancho que el universo voy a construir un barco para que navegue el sueño en eh. el universo negro como levano más puro pues huir de blanco nuevo. Voy a detener verliezen. Volen volen, zo tu lado, volen, zo ver. Volen volen, volar, volar, Volen volen, zo ver. Volen volen, zo ver. Volar, volar, zo ver. Volen volen, zo libres, Volen volen, zo en dat La la la la la la la la la Somos uno del otro y jamás nos dejaremos y aunque nadie nos entienda por nuestro amor viviremos en un universo negro como el abismo más oscuro y de blanco nuestro amor para el futuro en una noche cerrada voy a detener el tiempo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 Shakira op de radio samen met Pitbull en Rabiota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 He? Altijd maar weer die tijd. Nou, over tijd gesproken, het is weer tijd. hè? Ja. We gaan uh, opnaten de derde en laatste uur van Zandvoort op zaterdag kunnen we nog één plaatje zo vlak voor 4 uur voor je draaien. En dat is uh, Adel. Hier is Set Fire to the Rain. Graag tot zometeen na 4 uur.